Door Al Negens met het NOS-journaal. Bij de boerenprotesten in Den Haag zijn twee mensen aangehouden. Dat meldt de politie op Twitter. Waarom dat gebeurde is niet duidelijk. Boerenorganisatie Farmers Defence Force demonstreert vandaag opnieuw tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Veel boeren zijn op tractoren weer naar Den Haag gekomen of nog onderweg daar naartoe. Ze mogen zich vlakbij het station verzamelen, maar niet naar het centrum van Den Haag. In de binnenstad zijn wegen afgesloten met wagens van defensie. Airbnb gaat in december toch naar de beurs. Het woningverhuurbedrijf leek de plannen uit te stellen vanwege de coronacrisis... maar heeft nu toch de papieren voor de beursgang ingeleverd. Airbnb is hard geraakt door de crisis. In de eerste negen maanden van het jaar draaide het bedrijf een verlies... van omgerekend 590 miljoen euro op een omzet van ruim 2 miljard. In het derde kwartaal maakte Airbnb toch weer een winst van 184 miljoen euro. Bij een grote politieactie in Duitsland zijn drie mensen opgepakt die ervan worden verdacht betrokken te zijn geweest bij een grote kunstroof vorig jaar november. In een museum in Dresden werden toen dure juwelen gestolen. Er zijn doorzoekingen gedaan op 18 plekken in Duitsland, onder meer in woningen en garages. Aan de actie doen ruim 1600 agenten mee. De gestolen juwelen zijn nog niet teruggevonden. Het gaat om sieraden en een zwaard met edelstenen. In Pakistan zijn de protesten tegen Mohammed cartoons in Frankrijk geluwd. Betogers hielden twee dagen een belangrijke snelweg bij de hoofdstad Islamabad geblokkeerd. Na de moord op leraar Samuel Paty werden in Frankrijk cartoons op gebouwen geprojecteerd. Ook verdedigde president Macron het recht op godslastering, waarin Pakistan juist de doodstraf op staat. Volgens de betogers steunt de Pakistanse regering nu een boycott van Franse producten. Dat is voor hen voldoende om een eind te maken aan de protesten. Het weer bewolkt, is nog wat motregen. later in het zuiden mogelijk wat zon. Staat vrij veel wind en het wordt vandaag ongeveer 13 graden. Morgen veel zon en dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam Oud-Zuid. Richting Den Haag is de verdraging vanaf knopend water Graafsmeer ongeveer 20 minuten. En er zijn ook twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Bij jou. Goedemiddag lieve luisteraars. Uh, hier is uh, de lunchroom op deze dinsdag 17 november. Uh, voor, uh, zoals gewend van ons. Uh, Lucia aan de andere kant en Jan aan deze kant. En uh, vanaf de studio, uh, de Tolweg, rechtstreeks zijn we weer bij u. De komende twee uurtjes zijn we gaan weer proberen wat uh, leuke afwisselende muziek. Oud, nieuw, Frans, Engels, Italiaans. Uh, misschien nog een stukje Chinees. Uh, we gaan alles proberen om weer in de lucht te gooien. Geen, Chinees. Geen Chinees. Nee, we nee? hebben uh, mijn buik een beetje van vol. Oké, okay. nee, Nou, goed doen we. Niet in ieder geval. Uh, we gaan natuurlijk leuke informatie uh, uh, wegslingeren. Zo eventjes voor u wat belangrijker zijn. Alle nieuwtjes wat uh, voorbij gaat komen. En uh, nou, gewoon, we gaan proberen twee leuke uurtjes uh, voor u uh, de lucht in te gooien. We beginnen met een uh, muzikant. Hier is het terreintje Oosterhuis. message on the table, kept it hanging on my wall. Another day, two weeks later, I've been waiting for you. Het begin van deze uh, dinsdag uh, in onze lunchroom. Uh, lekker nummer was dat, hè Luus? Dat is zeker. Trein Joosterhuis. Een hele goede zangeres. Een hele goede zangeres, zeker. Uh, we hebben natuurlijk de maand van de feestjes en zo. We hebben onlangs Sint Maarten gehad. En uh, Sint, Maarten, uh, Sint Maarten anno 2020 was uh, wat minder druk dan andere jaren. Want 11 november is de dag. Ja, de dag dat de kinderen met hun lampionnetjes langs deuren gaan. En als dank voor het zingen van een mooi liedje een snoepje meekrijgen. Echter, vanwege corona is het dit jaar toch weer wat anders dan anders. De gemeente had officieel naar buiten gebracht... dat de kinderen wel toestemming hadden om Sint maart te vieren. Een aantal scholen echt had besloten om dit jaar over te slaan... en dit jaar dus geen lampion te maken met de kinderen. Zo was het dus ook woensdagavond. Ondanks het zachte weer minder druk dan de andere jaren. Want lang niet alle deuren werden voor de singele kinderen geopend. Wellicht uit angst om de coronamaatregelen niet te kunnen waarborgen. Voor de kinderen die wel op pad waren gegaan is het evengoed een geslaagde avond geworden. Uh, volgend jaar hopelijk weer een normale editie van Sint Maarten. Een uh, onschuldige traditie die het verdient om in stand te worden gehouden. anders een van de moeders die op kleine afstand achter haar kinderen aanliep. En uh, we hebben het zelf ook gemerkt, want we hebben drie dagen alleen maar soep lopen eten, mevrouw en ik... Trommels ingeslagen natuurlijk, ja, het moet toch op. Ja, dus euh, nou ja, dat hebben wij pas zelf gedaan. Nee, wij, oh nee, nee, Gelukkig hoefde ik dat niet. Bij mij waren er echt wel uh, best wel veel kindjes. Ja. Was heel erg leuk. Allemaal wel netjes op afstand, sommigen met een hengeltje. En... Ja, dat was heel slim gedaan. Nee. Maar ook iemand die had een, uh, ik zag de mensen die een sneeuwschuiver, dan is een netje aangemaakt en uh, <laughs> ja, heel inventief natuurlijk. Ja, het is toch leuk. Alleen, ja, we hebben met twee kinderen aan de deur gehad, helaas. En, oh. uh, ik hoop dat volgend jaar weer een beetje uh, gaat zoals vroeger, want het blijft toch altijd leuk. Al die zingende gezichtjes aan de deuren, He? Ja, Ja. die Kraaiende okay. vingertjes. Nee. Nou,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 7 januari Het panterbloesje en de die losjes wou lijken, niet te onschuldig en zeker niet te dik. Ik heb stiekem met je gedanst. Ik hoop dat je. Toontje lager was dit en stiekem een beetje gedanst. Een aantal jaren geleden alweer. En het blijft nog een lekker nummertje dit, helus. Ja, ja, ja, ja. Heb je ook stiekem gedanst? Uh, nee, Nooit tenminste niet vandaag nog. Oké. Okay. Uh, we hadden het over de kinderen net. We gaan nog even verder mededelen, die ook wel betrekking heeft op de kinderen. Uh, we hebben de Chill Out. Kinderen uit groep 7 en 8 die kunnen hier binnenlopen. Dat is zillen uh, en of meedoen aan activiteiten die georganiseerd worden. Niks moet en veel mag. De Chill Out is een plek waar je samen met andere zon voor leeftijdgenoten uit groep 7 en 8 kunt komen chillen en kletsen over alles wat je bezighoudt. En dat is veel bij kinderen hoor. Soms organiseren we activiteiten zoals bijvoorbeeld... een basketbal, volleybal, voetbaltenootje, Verstoptje spelen in de duinen, creatief knutselen... naar het strand en nog veel meer. Lijkt het je leuk om gezellig langs te komen? En uh, misschien een leuke tip voor de, uh, voor de ouders... om het even door te geven aan de kinderen... Uh, kom dan op maandag of donderdagmiddag van 3 tot 7 naar de ouderlag van de brede school, de Golf. Dat is daar in Noord, dat is de, de Nicolaas en de Duinroos school zijn dat. De toegang is gratis, alleen tijdens schoolvakantie zijn we gesloten. Je kan uh, contact opnemen, eventueel bij interesse, met Rens op 0637168976. 0637168976. En uh, de tijd dat het gedaan wordt, het is uh, maandag van 3... Nee, dat is het al geweest. Ja, ja, van 19 oktober tot 20 december is dat uh, iedere week, van 3 tot 5. En van 22 oktober tot 17 december is dat van 3 tot 5 ook uh, iedere week. Dus locatie de golf en uh, misschien echt een uh, leuke tip voor de kinderen. En waar is de locatie de golf? Dat is de twee scholen Zijn dat op de Thijssenweg. Dat. Oh, dat heet zo daar. Dat, ja. heet, uh, dat is volgens mij de golf. Ja. Oh, okay. Een aantal basisscholen samen.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 Can take, sunrise, can take a sunrise? Sprinkle it with dew. Cover it with chocolate and a miracle. To the Candyman. Who the Candyman oh, candy can? The Candyman can. Candy can. Candy can, because he mixes it with love and makes the world taste good. Makes the world taste good. Who can take the rain?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 He mixes it with love and makes the world taste good. Makes the world taste good. Sammy Davis was dat. Wie kent hem niet? De kleine, grote man. Met de kromeneus, toch? Met de neus, zeker. Er konden heel veel snoepjes in. Ja. ja uh, eens even kijken, Rob de Nijs, die uh, heeft nog een, uh, een cd gemaakt. Die is uh, deze week uitgekomen. En, oh, ja. En toch, uh, ik heb ze een beetje beluisterd. En uh, toch merk je wel een beetje toch het, het, het verschil in de stem... Uh, met ja, vroeger. Hij is, is natuurlijk al vrij op leeftijd. Een beetje muziek te kampen helaas. Maar het is toch... Het blijven mooie nummers, maar het is niet met de stem van vroeger. Maar toch, we gaan een draaien Rob de ijs en verder. Eigenlijk gek genoeg weet je het wel Je hebt hier al vaker gestaan met jezelf, weer op zo'n kruispunt, van waar moet ik heen? Soms duurt het dagen, soms weet je het meteen. Eén ding is zeker, je wilt niet terug, je wilt verder. Dat je het niet verder En eigenlijk stom genoeg ben je te laat Je weet van tevoren wel hoe zoiets gaat Toch ben je weer eens op dit punt beland Je schudt met je hoofd, pakt jezelf bij de hand maar één ding is zeker, je wil niet terug. Je wil verder en weer door verder. Ga ervoor, niet blijven hangen in zompig verdriet. Anders dan red je het niet. verkeerd werden. Eigenlijk vreemd genoeg is het ook triest dat je dus blijkbaar niet goed genoeg kiest Steeds kom je weer in de modder terecht Dan hoor je je stem weer die mompelend zegt, maar één ding is zeker, ik wil Terug. Ik wil verder en weer door verder. Ga ervoor, niet blijven hangen in zompig verdriet. Anders dan weet je het niet. Verder was dat van de laatste cd die Rob Nijs heeft uitgebracht. De cd met de titel. Het is mooi geweest. Mooie titel natuurlijk. En uh, we hadden het met elkaar erover. Het is natuurlijk een, je merkt het duidelijk, de achteruitgang. Ja, je hoort... Je hij hoort. blijft met gevoel zingen, maar het maar is... Het is, uh, ik word het is er niet de van vroeger. Ik word er emotioneel van. Ik ja. bedoel, hij ja. doet, het, het was altijd een hele goede zanger. Het ja. is het nog, want hij doet ontzettend zijn best... En, het, het, het is met zoveel gevoel gezongen. Zeker. Maar het is een maar, gevolg van omstandigheden natuurlijk. Hè? Ik, ik, ik, gun hem, ik gun hem nog één keer de, een hit. En hij, de cd en... heet Het is Mooi geweest. En uh, we willen Rob toch wel bedanken voor alle mooie mooi muziek... Ding. die hij al de jaren ons, uh, voor ons ja, heeft ja. gemaakt. Toch, ja, Luus? Ja, zeker. Oké. Okay. Ja. Die met Porquettioris. Ik hou van geluk. Te ahogas. De eenzaamheid voorbij. Die, me tomas. Mis manos. Y tus pensamientos te van die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, llevando die, die, die, die, die, die, ik daar nooit aan. Als wij het in de toekomst. Dat is een mooie rol of en uh, Samantha Steenwijk. week. Mooi duet, hè? Ja, zeker wel. Dat dacht ik ook. Ja. Ik zie hier staan van Jantje Beton. Ga jij dat voor ja, We hebben het toch, we zijn een beetje in de kinder. Uh, kindersfeer vandaag. In de kindersfeer, ja, precies. En uh, Jantje Beton is uh, gisteren is er een, uh, don, een uh, de actie weer, de landelijke donatieactie van uh, Intertour voor Jantje Beton dat is gestart start gegaan. En die gaat van 16 november tot uh, 24 december. 2020 kunnen klanten van, in, van de 200 filialen bij de kassa 50 cent doneren aan Jantje Beton. Doneren kan in de winkel en online. En de opbrengst gaat naar projecten van Jantje Beton. Met de opbrengst helpt Jantje Beton kinderen in kwetsbare speelposities. Buiten spelen is niet alleen gezond, maar ook leuk. Juist nu, in deze bijzondere tijd... moeten kinderen ondanks alles kunnen genieten van hun jeugd. Samen met hun vriendjes moeten ze speelherinneringen maken... waar ze later als volwassenen met veel plezier op terug kunnen kijken. Dat is uh, volgens uh, Dave Ensberg, directeur van Jantje Beton... helaas geen vanzelfs vanzelfsprekendheid. Denk alleen al aan kinderen met een handicap of een chronische ziekte. Zij hebben minder vriendjes en spelen minder vaak buiten. En juist nu is de kans op een isolement en eenzaamheid voor hen groter dan ooit...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 Dat is alarmerend. Met dank aan Intertoys en haar klanten... kan Jantje Beton meer kinderen meer buiten laten spelen. Nou, geweldig dit. Ik vind het weer een hele... Geweldig, heel goed initiatief. Uh, in en in uh, wat hoort het... toch veel voor de kinderen vandaag, hè? He? Ja, ja, het is kinderdag bij De jeugd heeft de, het jeugd heeft de toekomst, de jeugd. toch? Nou, die zeker. Nou, dat bedoel ik maar, dus. Uh, stel je voor, het is vijf uur morgens, je bent in Parijs... en Parijs wordt wakker. Daar hebben ze een heel, een heel mooi liedje op gemaakt. Chateau, tron, il est de coeur, Paris, zwaaien.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 Se raser. Les se les sont habillés, Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est cinq heures. Paris, s'éveille. Paris, s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leurs glaces.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 Ja, ik weet, je bent in Parijs wel eens geweest, dus? Ja, verschillende keren. Ja, dat ja. is het liedje zo toepasselijk, want ik weet, zo vijf uur s morgens altijd. Dan gingen ze, toen de oude hallen daar nog waren, lekker, kon je de uiensoep eten eromheen. Al die, uh, die kleine zaakjes. En als Parijs komt, vaak... Parijs is natuurlijk een schitterende stad. Ja, ja. Stad van de liefde, mooie stad. En uh, een waarheid als een koel, dit liedje. Jij gaat uh, wat over ons standport ja, vertellen? Het, niemand komt er eigenlijk meer uh, s'avonds in het dorp, want ja, er is niks. Nee, het is, het is allemaal dicht en. Uh, dus het is denk ik een hele ongezellige lege bedoeling in ons uh, mooie dorpje. En uh, nu heeft Heli uh, Jansen samen met Peter Tromp... Uh, de voorzitter van de ondernemersvereniging Zandvoort... een, initiatief, een leuk initiatief bedacht. En dat is een, uh, een, show, een lichtshow op het dak van het gemeentehuis in Zandvoort. En uh, ja, in deze tijd dat toch al zo weinig kan en zoveel niet doorgaat is het dit, eigenlijk noemen ze dit het licht in de duisternis... zegt Hilli Jansen. De intocht van Sinterklaas gaat al niet door. De ijsbaan gaat niet door. De bezoekers, uh, die bezoekers trok van ver buiten Zandvoort. Het gaat allemaal niet door. En het is nu allemaal zo leeg en kleurloos. En dit hebben we echt gewoon nodig... voor de vervrijing van Zandvoort, Aldus Peter Tromp. De verlichting kan alle kleuren aannemen... Nu is het blauw en geel, dat zijn de kleuren van Zandvoort, uiteraard. Maar naar Sinterklaas zullen de kerstkleuren wit, groen en rood het dak kleuren. En voor Pride at the Beach kunnen we de regenboogkleuren instellen. De installatie wordt gefinancierd vanuit het Ondernemers Innovatiefonds Zandvoort. Een fonds voor en door de ondernemers van Zandvoort. En zal nog te zien zijn tot eind februari 2021. En daarna wil uh, Peter Tromp met de gemeente in gesprek gaan om te kijken of er een permanente installatie kan worden geplaatst. Ik vind het superleuk. Helemaal initiatief, uh, ja. Ik heb zin om even een rondje dorp te doen vanavond. Nou, gezellig billetje, toch? Nee, niemand. Nee, oké. Okay. Je ja, had net ook het is, de intro ging door van Sinterklaas... maar we blijven toch een beetje in, uh, in de sfeertjes zitten. <middels> Een heel groep feest, en wat zijn we zoet geweest? En we kregen snoep de koek, en we geen pakken voor je bloek. Vindt u het laatst om Sint en fiets op bezoek, Sint en fiets op bezoek. We zijn de kleine heel groot en wat zijn we zo goed En We nemen snoep en koek en geen pak voor de broek. Sint en paas op bezoek, Sint en fiets op bezoek. Sint en fiets op bezoek. We zijn de kleine heel groot feest en wat zijn we zo goed bediend. We nemen snoep en koek en geen pak voor je broek. Sint en paas bezoek, Sint en fiets op bezoek. Neem maar mee, die bezoek, en op bezoek. We zijn er. En wat een ik we de de we zijn we de zijn als een tussendoortje. Maar uh, we gaan nu echt het werk draaien, Tom Jones. I remember when the world was beautiful And starlight filled the sky Let me no man was happier than I Dark sky. Killer Tom Jones. En uh, het volgende wat we gaan bespreken. Dat is een vrij lang uh, onderwerp. Dus we doen het maar samen dus. Ja, dat gaan we doen. Maar wel uh, van heel groot belang. Dus uh, jij ja, gaat maar beginnen. Uh, um, uh, ja, de Amnesty gaat in Zandvoort actie voeren tegen verkrachting. Uh, in de week uh, voorafgaand aan 25 november. De internationale dag tegen, gew tegen geweld tegen vrouwen. Voert uh, Amnesty actie met de oproep. Seks zonder toestemming is verkrachting. En door het hele land worden er actie gevoerd en op zondag 22 november ook op de boulevard in Zandvoort. Ja, en dan neem ik het even over. De activisten door het hele land hangen waslijnen op. Op de kleding die daaraan hangt staan persoonlijke boodschappen over waarom instemming zo belangrijk is. En waarom de huidige verkrachtingswet moet veranderen. Uh, ook in Zandvoort wordt er actie gevoerd, uh, dat heb je al gezegd... op zondag 22 november, dat is van 12 tot 3 uur. Uh, de locatie op de boulevard van Vauwes... ter hoogte van Strand of Joen, Blazant. En uh, Sandra Piependrok zal de actie in Zandvoort begeleiden. Dus neem je eigen kledingstuk mee... of gebruik er een van, uh, van de actievoerders van uh, Amnesty... om je tekst te delen op de waslijn. Er is ruimte om hierover in gesprek te gaan, op gepaste afstand... en een leuk bedankje voor je deelname. Ja, de waslijnen die staan symbool voor het aantal verkrachtingen in Nederland. Uh, de meeste kledingstukken zijn wit of van lichte kleur... maar één op de vijf kledingstukken zijn geel... verwijzen naar de één op de vijf vrouwen die aangeeft... ooit hebben meegemaakt dat iemand haar lichaam ongewenst binnendrong. Ook hangen er groene kledingstukken die verwijzen naar het aantal mannen... dat is verkracht, namelijk één op de dertig... Amnesty uh, uh, voert de campagne Let's Talk About Jets om de huidige verkrachtingswet te veranderen. Volgens de huidige wet is er pas sprake van verkrachting als dwang bewezen kan worden. In veel gevallen is het verzet niet mogelijk omdat het slachtoffer van angst bevriest of is gedrogeerd. Het ontbreken van instemming voor seks is op dat moment niet strafbaar. Om de slachtoffers beter te beschermen heeft minister Ze op 5 november aangekondigd... dat alle vormen van onvrijwillige seks bestraft moet worden als verkrachting... Amnesty juicht dit besluit toe, want zonder instemming moet niet alleen stappen zijn, ook als verkrachting worden erkend. Dat staat al in internationale mensenrechtenverdragen en is ook belangrijk voor de erkenning van slachtoffers. Dat vind ik ja. een heel goed initiatief van deze Amnesty International. Echt wel. Daar zijn ja. we het over eens, hè? Daar zijn we het echt wel over okay. eens. Ja. Dus Nena met een 39 het uh, Begin van het programma zei je al: je was het niet zo eens om te zeggen van uh, iets Chinees te draaien, lust. Nee, nee ah, maar ik, ik, heb ja, een, ja. ik heb een nieuwtje, denk ik. Oh, dat ja, gaat wel. Ik kreeg net, ik krijg net uh, een, een, een, een nieuwtje, een appje door van iemand. Ja. Dat, uh, die zegt: Ik hoor net dat uh, Roel van Velzen ook corona heeft. En hij ligt nu al drie dagen in couveuse. Nou, maar Zat dat is een rot voor die... Ah, oh, dat is niet zo leuk, dit, hè? Dit, dit, nee. dit kan echt niet, hoor. Nee, dit kan niet, hoor. Dit, dit kan nou, niet sterkte, Roel, sterkte, ja. hè? En je zal wel gauw uh, bovenop komen, denk ik. Ja. Laat we het hopen. Maar ik heb uh, toch iets Chinees meegebracht. Klein stukje, ja, inderdaad. Ja, wel leuk, even horen. Vindt hij het fijn? Lee Wang gaat weer naar Shanghai toe. Waar hij is geboren, daar wil hij weer zijn. Zijn eerste lotusbloem heeft hij daar gekust. Nu zoekt hij overal en vindt hij nergens rust. Li Wang gaat weer naar Shanghai toe. China grote In het eekhuis goud het laken, is het leeg in taal. niemand vindt meer een kluimeltje in een pannetje in een schaal. In de keuken hangt nog flauw een zachte kluimengeur. Nooit meer lijst en nooit meer Bami staan te lezen op de deur. Li gaat weer naar Shanghai. Aan de Janse Ki daar vindt hij het fijn. Li Ga weer naar Shanghai toe, waar hij is geboren. Daar wil hij weer zijn. Zijn eerste lotusbloemen heeft hij daar gekust. Nu zoekt hij overal en vindt hij nergens rust. Li Wang gaat weer naar Shanghai toe, zit naar Glotte, alhamdulillah. Zijn voortreffelijke kukken gaat een glotte loek. Calling, en zijn Haien vinden zo. Wie er nu nog wil gaan smullen, in het aan Want de kraken is gesloten en de roombi is zijn op. Lieve Tijvoot gaat weer naar Shanghai toe, aan de Yangtze Kian. Daar vindt hij het fijn. I Gaat Shanghai I don't know why I like it I just do Ja, de onafvolgbare Whitney Houston was dit met uh, Zo Emotional. Een uh, lekkere stamper was dat toen. En uh, wat heeft ze nog mooie muziek gemaakt bij deze Whitney Houston? Ja, echt wel. Ja. Had jij nog wat loos te vertellen? Dus? Um, nou ja, ik. Uh, ik had iets van uh, de huizenprijzen in de Grote Steden schieten momenteel door het dak. En uh, ondanks de coronacrisis. Je zou haast denken, het moet eigenlijk een keertje naar beneden gaan, toch? Ja. En dat er wel in, uh, in de metropoolregio... heel veel andere aantrekkelijke plekken zijn, zoals bijvoorbeeld Horen. En wie kan het nou beter dan uh, de wethouder die daar woont? Uh, zij: zei, uh, de komende jaren worden in uh, Horen 10.000 woningen bijgebouwd... en de huizenprijzen liggen daar aanzienlijk lager dan in de grote steden. Het komt neer op 3.000 euro per vierkante meter... Het is nog aardig. Wat? Al, dus, al dus de wethouder. De ontwikkeling van het stadstrand en de binnenstad... staan uh, ook nog op het programma. En daarmee loopt uh, wethouder Marion van der Ven... veel mensen die kant op te trekken. Of het de wethouder lukt om de Amsterdammers te overtuigen... naar Hoorn te verhuizen... dat uh, gaan we in de aankomende jaren zien. Maar dat ze er uh, haar best voor doet... Zeker, het? ja, het huizen blijft doen, een groot probleem, de woningnood. En uh, nou ja, we hebben zelf een aantal weken geleden onze Romy in de uitzending gehad hier. Ja. Uh, over de jongere huisvesting, wat nog steeds een probleem uh, blijft eigenlijk. En uh, ik zie er nog weinig uh, perspectief in. En ik gezet. zie ook weinig uh, vordering. dat, maar ja, dat is jammer allemaal. Laten we hopen op betere tijden. Uh, we gaan uh, nou vijf minuutjes nog naar de, naar de klok. We gaan uh, Leer nog even draaien. Van een Amandaleer was dit met uh, Follow Me. Heel de jaartjes geleden weer En uh, er was nog veel stof opwaaien die plaat toen. Dat weet ik nog wel. Vooral haar optreden toen. Dat ja, was, uh, ik ben, kan me wel iets herinneren. Maar helemaal... was een hij-zij zij-hij. Uh, oh, ook ja, zoiets. Ja, zoiets was dat toen. Maar het maar, leek uiteindelijk toch een zij te zijn, toch? Dat zij-zij wel. Dat zij-zij. Zij-zij? Ja, mij-zij. Ja, zij ja, zei... Zij-zij wel. Oké. Okay. Maar goed, er zijn er we het een over eens. Hoop, zei hij. Maar oké. Hij. toch. Ja. We gaan uh, af op de klok van, uh, van twee uur. Ja, en en dan, uh, nou, we een nou, half na de klok weer uh, tegen te komen. En wat gaan we dan nou doen? Dus we hebben nog wat we, leuke dingetjes, denk we, ik toch wel. We hebben nog wat werkzaamheden her en der in Zandvoort. Ja. En we hebben nog een uh, ondernemersweek. Nou, kijk eens aan. We hebben nog. Het uh, weerbericht, een receptje gaan we misschien nog wel even doen. Ja. ja. En we hebben een kluisje opengebroken. Uh, okay. is. We hebben nog genoeg. Oké, okay, nou dan gaan we nu uh, even aftellen ja. naar het uh, nieuws en de andere mededelingen. En zoals gezegd, komen we terug na de klok. En hier is het nieuws. Daar gaan we. 1, 2, 3. Even meetellen, tellen, dus. Ja. 1, 2, 3. seconden tellen hier. Ja. Ja, nou, nog niet? Zo. Tot zover. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 2.